2 uur. Norald meegens met het NOS-journaal. Het wordt officieel verboden om dieren te vervoeren als het warmer is dan 35 graden. Minister Schouten had eerst al vrijwillige afspraken gemaakt met de sector, maar ze vond die te vrijblijvend. Tijdens de extreme hitte van de laatste maanden hield niet iedereen zich aan de afspraken. Daarom laat Schouten het nu vastleggen in de wet. De minister zegt verder dat de meeste veehouders, vervoerders en slachthuizen extra maatregelen hebben genomen om dieren tegen de warmte te beschermen. De eigenaar van crowdfunding site Dream or Donate... is begonnen met het terugbetalen van geld... dat volgens hem is verdwenen na een hack. Hij heeft 25.000 euro overgemaakt aan de advocaat van de slachtoffers. De opbrengst is bedoeld voor mensen die hun geld kwijtraakten... toen de site vorige week plotseling offline ging. Via die site konden ze geld inzamelen voor een goed doel. Geert Wilders krijgt geen uitstel van het hof... in het hoger beroep in het minder Marokkane proces. De PVV-leider vroeg het Hof vanochtend om meer stukken op te vragen... die zouden aantonen dat oud-minister Opstelte zich bemoeide... met het besluit om hem te vervolgen. De rechter vindt dat de zaak door moet gaan. Wel moet het OM voor morgenmiddag een aantal stukken toevoegen... waarin Alinea's staan die eerder waren weggestreept. De broer van de Britse premier Boris Johnson stapt op als onderminister. Joe Johnson zegt dat hij in conflict komt... tussen het langsbelang en loyaliteit aan zijn familie en spreekt van een onoplosbaar dilemma. In het verleden was Joe Johnson een uitgesproken voorstander... van een tweede brexit-referendum. De afgelopen dagen werden meer dan twintig conservatieven... al uit de fractie gezet omdat ze een wet steunden... waarmee een no-deal-brexit op 31 oktober wordt geblokkeerd. Het weer, stapelwolken en zon wisselen elkaar af. Soms valt er een bui en het is 17 graden. Het waait nog flink, maar geleidelijk wordt het rustiger.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 Doesn't mean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 Via Vem!